Wij beginnen de zogerles e, 156. Pagina Kuf 8 109. De regel 6. En wij we beginnen een nieuwe oud. Oud Kuf dalet 100 en vier. Nee. Dus even reviseren waar wij mee bij, ons mee bezighouden. Waar de zoger op, waar de zoger staat. Uh, waar wij staan in de zoger. Nog steeds de uh, Rava Menuna Saba. Die nog steeds bezig is om bij te brengen bij die twee reizigers op weg naar de schepper, naar Hashem. En op weg naar Hashem betekent dat zij op weg zijn naar Attik. Want in de attic, ja in de attic, in de ketter van de attic, daar schuilt, in de attic schuilt de Einshof. En daar zijn ze op weg en hij is gestuurd, de ziel van Arabe eh, eh, Menonah Saba is gestuurd eh, naar hen toe, om hen te helpen met de bevatting van opkomen, in hun bevatting, dat zij zullen komen tot Yechida, tot Ket. En dat zijn culminatie, culminatie momenten, um, waarbij nu in zitten, waarbij hij vertelt ons over steeds over Yahweh uh, die de ziel is van de kater, van attic en die de, zoals so het verhaal, een verhaal vertelt in Shmoel dat hij uh, een van de dertig was. Van de dertig grote helden van David. En David, zoals so we weten, is de klimaal Ja, David. En van David, dat is dus David, zal, de zoon van David, zal uh, de Gmartikun meemaken. En zal het licht van de Gmartikun ontvangen. Het licht van de Gmartikun is die Hida, die uh, wordt aangetrokken van de Atik. En daarom is ik die, die verwijzingen in dat smoeilbed over die relatie tussen die twee. Tussen de David en de Benyahu, eh, ben Want de ene is verbonden met de ander. Ja, wij weten dat, ja. Dat de klie, de klie, die het licht van Atik, van het Martikoen, aantrekt, is de klie. De grootste klie, maar goed. Dus duidelijk. David is de klie Malchut, die trekt het hoogste licht. Als de Malchut eh, aviut verkrijgt, eh, de nodige aviyut zoals in de Gmartikun, dan zal het schieten, Orgozer zal schieten in, bij de Gmartikun, in de, eh, de, de, de overkoepelende zivouk van de Gmartikun, zal dan Orgozer schieten tot aan de ketter, ja of niet? En de ketter is dan uh, Jeho Jehoiada, die de ziel van de Jehoiada. En hij vertelt ons over de ziel van de Jehoiada, dat die was wel van de ketter, alleen de, aan de drie eerste kon hij niet aankomen. Dus de gar kon ze, kon van de gar van de attic van de Yehida kon hij de wak van de gar kon hij wel halen, maar de gar, de gar, de gar van de gar van de. Hij vertelt, hij zegt niet dat die wel. de zegt hij dat die niet haalde die gar van de gar. Begrijp iedereen begrijpt gar van de gar? Dus de gar, dus de, de lichten van. Ga je niet dan hebben ze wak en en en en, en gar. Dan is, het, dan is het wak. we weten dat het wak van de gaia dat kan wel ontvangen worden gedurende de 6000 jaar. maar de gar van de ichida ga en ichida niet. alleen na de gemartikoon. maar zijn ziel kon al wak van de gaar ontvangen. Dat is dus nog meer, maar niet gaar de gaar. Zo schijnt het te zijn. En dat is een zeer geweldige eh, eh, hint wat de zoger ons geeft, maar of die geeft ook ons het antwoord ons wat is de gar de gar, wanneer de gar de gar, door welke ziel gar de gar wordt, wordt aangetrokken. Maar het is wel allemaal de, de, de zielen van, van het niveau van de Gmartiko. Alleen vreemd is wat hij zegt, dat, dat de drie bovenste kon hij niet, ja, kon, met drie bovenste kon hij zich niet meten. Dus, dan haalde hij die drie bovenste niet. Hoe kan je dan zeggen dat die wel de ziel van Gmartikun was? Ja, dus er zitten wel dingen die daar zullen we daar iets nog verduidelijken wat hij ons vertelde. Dat wij dat kunnen plaatsen. Ja? En als hij vertelt ons over de de ziel van de van die, van die Jehoiada, dan is dat een, als het ware een bijzondere aspect. En niet de Gmartekoen, is het algemene aspect. Dus altijd die uh, afwisselen elkaar. Soms spreek je dan over het algemene aspect, soms over het bijzondere aspect. En hij. hij hij heeft het over die ziel van de Jehoiade... of hij vertelt het aan die twee reizigers... om op die manier... brengen, hij, brengen zij naar die, naar die ziel van de Jehoiade. En dan worden zij deelachtig eraan. Dus het is eigenlijk... het is, altijd, het is niet met een kopje te denken... het is meegaan. En als je meegaat daarmee, als je ziet wat hij ons vertelt over die Jehoiada, dan komen wij als, leer, als leerlingen, wat wij leren, moeten wij ook beleven dat en moeten wij ook halen. Op ons niveau doet er niet toe. Iedereen op zijn eigen bijzondere uh, aspect, bijzonder aspect bij jezelf. Jij moet het halen. Voor jezelf. Zes de regel zes, kuf, ot, kuf, dalet. 104. en vier. We afvalgaf de lo al beminjana we khushbana de Lehon. Ik zou hier een puntje in plaats van een puntje koma's maken of helemaal weghalen. We Yassimei, ja, Hood, da, David, de, El, de volgende pagina, Kuf, Jood 110, Mishmato. Ik wilde wel nog iets vertellen aan jullie voordat wij nu verder gaan. Wilde ik jullie nog iets. Um, Eén kijk, één vers had hij vorige keer ons geciteerd had, en dat had ik nagelaten om dat goed te vertalen, omdat het was zeer ingewikkeld. Uh, op de pagina 24 staat het. Eentje, uh, een woord daarvoor nog. Bovenaan staat het. Kamevi le mala besabach. De rechterkolom, Hassulam. Dat is een beetje zo. niet georganiseerd is. Kouftet. Kouftet, de vorige pagina. Dus de deze pagina waar we nu staan. En dan in de rechterkolom, Hassulam. Hele leventjes, dat jullie gewoon. meemaken dat. Dan. Een woord daarvoor nog op de vorige pagina, Kuv staat het. Uh, Wei vada, vi, En nu op deze pagina hasulam de rechterkolom de eerste regel. Keme vi mala besava, besavach ets kardamot. Iedereen leest het? Wei de regel 2 in de rechterkolom. Kuv pagina kuf, t -t. En toen had ik het zo summeer vertaald. Ik wilde niet vertellen want het is een staaltje van hoe moeilijk het is om iets maar te begrijpen van dit Thilim, van die psalmen. Het is absoluut onmogelijk om daar... Maar toch wel... Nu wil ik toch wel. Ik had toen gezegd iets van. Uh, dat de ene, de ene en de andere die dus. Weet je niet wat ik had gezegd toen? Dat als de ene kapot gaat, dan neem je ook de andere mee. Zoiets heb ik gezegd, maar het is wel zo. Maar ik wil ik toch wel aan jullie dat proberen te vertalen: dat je dat um, ziet. Uh, een beetje, maar het is bijzonder moeilijk. Moeilijk van de taal is bijzonder ingewikkeld hoe dat in elkaar zit. En dan moet je ook weten het, uh, waarover het gaat. Maar dan zeg je dan. Weet je wat daar? dus so iets van dat uh, het en um, met andere dat was ik heb het niet verteld maar het is erg moeilijk ik ook nieuw is moeilijk voor mij omdat um, het uh, is laten we toch zitten dat maar de bedoeling is daarvan is dat uh, letterlijk is het zo dat men inhakt, weet je, als je het met een met een met zeg je het, met een bijl of met een kapmes, oh, precies, met een kapmes dat jij uh, boven de takken, boven bovenaan de takken snoeien, ja, dat snoeien, maar dan, maar met een, dus afhakken, dat jij het inhakt op die, op die wie, male, van boven op de toppen van de, van de bijzavach eetscar eh, eh, in met de in de vlechten, ja, vlechten, gevlochten, eh, gevlochten taken, takken, van uh, door de hammer, door de slanf, van, uh, door de slanf, met zo, zo iets, en nu open gaan, ze gaan open samen, um, met, met andere woorden, het is zo, kan je dat zo vertale, het zo vertellen, uh, dat wanneer men inhaakt, wanneer men slaat of snoeit dan valt kort zeg je dat valt, valt, dan valt samen uh, kort en klein tak vallen samen dus ja, men, men snoeit de, de lange takken en dan de korte takken ook samen, dan meenem, neemt men ook de korte takken mee dus de korte takken eigenlijk hoef je niet mee te nemen je dat? je het snoeien maar dan, omdat men toch wel uh, bezig is met het, uh, met het in, met het hakken, met het uh, snoeien, dan ook, pakt men ook de ander. En dat is uh, met, het, met het oog op die verbinding tussen de malgoed en de dina. Dat men wil malgoed snoeien, ja, men wil malgoed slaan, om die massage ja, masach dus de, de niet te niet doen. En daarmee pakt men ook de dina. En die zijn verbonden met elkaar, vervlochten met elkaar. Dat is dan wat is een beetje zo. So. Maar het was bijzonder moeilijk, eh, moeilijke fans. Daarom heb ik het, so. Maar het is ook, nu ook niet zo duidelijk, maar dat weten Maar dat jullie dat weten, dat dit niet alles is te vertalen. Uh, en ik keek ook naar al die vertalingen, die officiële vertalingen en alle andere. Geen een van ik. Oké, okay, nu gaan we de eerste zin van de regel 6, de zoger van deze keer, van Kuf Dalet 104, gaan we die vertalen. We afvalgaf de loe aalbe minai en ondanks het feit dat hij, die de ziel van, van Jehoiade, eh... Uh, lo el lo Be Minaihu kwam niet tot, uh, tot het getal uh, en de reik, en de van hen. Minaihu en hu, Huzbane is, is hetzelfde. Het getal en het uh, Huzbane en re, reken, reken, rekenschap. Dus kwam niet tot die drie. Ja, kwam niet, ondank, ondanks het feit dat die de ziel van äh, äh, Ben-Jahu kwam niet aan die drie. Herinner je nog naar die drie sferot aan die bovenste drie sferot kwam hij niet aan. Vaya Simei David el Mishmatu. Benoemde letterlijk plaatste, Benoemde David hem äh, tot de volgende pagina kuf... Jude, de eerste regel tot zijn commandant van, commandant van zijn lijfwacht. Letterlijk. Punt. De loo, it pares, milucha, de liba, le almin. Let peruda, le hon, le almin. Eén, na de punt. De Lloyd Parish Want hij, die Ihoiada, de Liba, was niet af te scheiden van, van de wand van zijn hart. kan je dat zeggen? Van de, dus van, van het hart van de wand, van het hart van de David. Dus David heeft hem, als het ware, in zijn hart gestopt. Dus de verbinding was zo so groot. It's natuurlijk is het niet symbolisch. Het is zo dat het leert. Maar David heeft, David, koning David heeft hem die Jehoiada zo so dicht in het hart geplaatst. Dat hij was niet te scheiden van zijn hart. Voor, voor, voor altijd. Dus hij was voor altijd verbonden met zijn hart. In zijn hart van David. Wat is dat? En dat is erg bijzonder. Let per de Leon legon le almin. Zij zijn nooit te scheiden van elkaar. Punt 2. David, simle liba, we ijhu, le David. Kijk wat hij zegt ons. Dat David plaatste hem in zijn hart. David plaatste de, de ziel van Jehoiada in zijn plaats. In zijn hart, sorry. We, I, who love David, maar He, Jehoiada, platst het het hart. Zijn hart, plaatste, plaatste David niet in zijn hart. Zo, we zien wat het allemaal is. Twee, nader punt. Begin de, huj, de, Tushbachan, de, Shirin, de, Rachamin, de, drie Abit, Le Shamsha. I, he, M'si Legaba le, le gaba le de jura Twee, na Begin de goed Omdat de hulde, het hulde geven, zeg het? Hulde, het hulde te geven, hulde geven, we en de Lofliederen zingen Verachamin, en de genade, de li, liefde, de sihara, de liefde van de man, abit le Di die de man doet an de zon, hi, hi, meshichatle, zei, de Maan trekt haar naar, trekt naar haar. legaboi naar zichzelf, le die jura behaarde om samen in één woning te zijn. So, so seen we zullen zo zien wie dat is. Maan en de zon, dat is nukwa in de zee natuurlijk. ihu en dat is wat geschreven staat. Wejasi mehu David el mashmat mishmato. En David benoemde hem tot zijn commandant. En nu keren we terug naar de vorige pagina. Het is erg hoog wat hij ons vertelt. En erg uh, vervlochten met elkaar de klie, hè, klie van David en de, het licht van die Egoiade. En nu het is zo'n zo culminatie moment van zijn van die van die onthulling van het niveau van Ichida aan die ja, van die, aan die twee reizigers en daarom is het ook moeilijk daarom hebben we je ook moeilijk begrepen het is erg hoog en zo veelzijdig, zoveel kanten zoveel diepte dat uh, het schijnt Onmogelijk bijna te zijn om dat uh, onder woorden te brengen. Het zijn dingen die makkelijker zijn om, uh, niet makkelijker, maar om gewoon ze te, te, te ervaren dan te spreken, uit te spreken. Dat is, uh, en wij zullen stap voor stap meer dat zo'n gaan ook er dingen doen, ook niet alleen met woorden, maar dat ook het gebeurt wel. Maar dat, dat jullie begrijpen wat, waar we nu zitten, dat is de onthulling van die, het, het einde, ja, het einde van, van wat er eh, zowel in het bijzondere als in het algemene. 21, de, de linker kolom, pagina kouftijd, Hassulam de linkerkolom, de regel 21. Oot de referentie van oot Kuf, Dalet. Probeer absolute concentratie te houden. En zo op de manier dat nog jouw verstand, nog jouw hart de baas gaat spelen. Zo leer steeds op de manier dat aan de ene kant jouw hoofd is bezig, aan de andere kant, je geeft de prijs aan al het van wat je hoeft. Jouw hart, alle nieren, alles luistert. Alles alleen geconcentreerd is op hier. De wereld bestaat niet. Met al zijn uh, conflicten, wat er ook in de wereld mag zijn, is allemaal een spel, een kinderspel ten aanzien van wat je hier beleeft. Dan zal het. ...resultaat geven. 21. Alles is een kwestie van... In, van ...instellen jezelf. Het is alles. Wij zijn allemaal diertjes. Goed onthouden. Wij wensen elke mens. Wij zien dat. Zelfs de ziel van Jehoiada... ...wat wij leren kwam niet, hij is van de grootste, een van de paar grote, grootste ooit. Ook hij kwam niet aan de eerste drie van de gar. Dus wel gar, maar dan wak van de gar. Wat kunnen wij zeggen? De mens in onze wereld is, is een dier. Goed onthouden, heel goed. Zie je dat? Al zeggen we dat, is een dier. Wat is een dier? Hij wil voor zichzelf, alleen maar voor zichzelf. En het is goed, zo is de mensenschap. het is niet slecht, het is niet goed. Het is gewoon neutraal, de mens is gezet hier op aarde om te ontvangen. Om te ontvangen, gewoon ontvangen. Hoe kunnen wij dan, die absoluut alleen maar willen ontvangen voor onszelf, iedereen, goed onthouden, geen, geen uitzondering bestaat. Ja, geen heilige bestaat die je wil geven. Onthoud het erg goed. Hoe kunnen wij dan de zoger die geschreven is in de absolute... Ja, is de, wij weten in die verhet in de middelste lijn. Dat brengt het licht van de waarheid van de middelste lijn, van de middelste lijn, heilige der helige, naar het lichaam van de partsoef. Zowel in het algemene aspect als in het bijzondere. Hoe kunnen, we, hoe kunnen we dat halen naar ons toe? Als wij alleen maar willen ontvangen voor onszelf. Kunnen niet. Hoe? Oh, dan moet daar, daar, daarover, daarom moeten wij opbouwen in onszelf, een stukje in onszelf plaats waar wij, waar wij deze, die plaats leeg pompen van de wens om te ontvangen voor onszelf. Zo'n virtuele plaats, dat wij daar niet willen ontvangen voor onszelf. Waarom? Ik wil daar ook beleven iets dat niet alleen dier is. Als we zeggen dier, betekent ook de mens dier. Dus die, al die, die menselijke uh, behoeften, ook dus niet alleen eten, drinken en seks, maar ook rijkdom, heer, macht en, en wetenschap. Dat ook valt onder... In de grote, in de oude uh, dier. Waarom? Iedereen doet dit voor zichzelf. Heb je ergens gezien een Nobelprijswinner die dit voor de maatschappij? Hij deed het voor zichzelf. Alleen, kijk, Einstein deed dit voor voor de wereld. Nee, hij was zo so nieuwsgierig dat hij maakte, zie dat? Hij maakte zichzelf als het ware naar boven open. Voor die natuurwetten. Hij bekwaam, hij, hij, hij, talent, hij maakte zichzelf gewoon alles heeft hij opzij ge, ge, ge, ge, ge, gezet. Om dat te bereiken. En daarom werd hem dat ge geopenbaard. Dus hij kon het wel zien, maar het is ook, ook steeds een uh, soort dier. Waarom? Het, hij deed dit niet voor, voor omwille van het geven. Het is onmogelijk. Alleen, alleen als een mens al komt tot een toestand een waarbij je zegt, liever dood dan vol van zichzelf, overvol. En ik wil wel sereniteit ervaren, al is het maar een, een fractie van seconde per dag. Dat ik het, dat ik het uitblazen. Al is het maar een momentje dat ik mij niet bezighoud alleen maar van... hebben, hebben, hebben... in elke vorm dan ook... dan gaat het aan jou gebeuren. En dat is ook dan... een deel van wat wij aantrekken... en niet wij zelf. Ook zoals Jozef zei... zeg niet tegen mij dat ik goed ben... alleen Hashem is goed... dus alleen één Sof is goed... Gij, ik ben niet goed. Als Jozef zei dat hij niet goed genoeg was... dat hij niet, genoeg, dat hij niet goed was... Wie kan dan zeggen dat die goed was? Iedereen begrijpt het? Dus niemand van ons is goed. Dat is erg belangrijk. En geen mens is goed. En dat is ook goed. Het? Dat het zo is. Dat de mens van al zijn. Van de uiterste laagheden waarin de mens is, is. Dat wij verlangen naar het licht. Dat is wat ons eh, brengt al in contact. Met Hashem. Ons streven. Ons openmaken voor het goede. Want geen mens. Staat ook geschreven. Dat geen mens zal mij zien. Hashem zegt. Zee, Tegen Moshe. Geen mens kan mij zien. En blijven le leven. Herinner je nog? Daar zal ik zeggen. En we hebben geleerd dat de naam van de, de schepper is, van Hashem is Ha-Emet. Emet is waarheid, ja. En wat is de naam van Hashem is Ha-Emet, de waarheid. Iedereen weet het? De waarheid. Dus Emet is goed, maar er bestaat toch de waarheid. En de waarheid is daar, dat waar datgene wat geen wens om te ontvangen heeft. Alleen maar alleen een pure wens om te geven. En dat is de waarheid. In het Hebreeuws is het ha HMET. Ja, H is een, bizo is een lid, liedteken van, uh, sorry, een lid, lid, Lidwoord, we hebben liedtekens, maar. Dat is het lidwoord van bepaaldheid. Dus H en met. En kijk, als je dat kijkt nu, H en met. Ik heb iets verteld, maar dat zal ik nog een keer vertellen. En met is, de gematria van en met is 441. En als je H daarbij doet, dan wordt het 400, vier, eh, eh, was het 41 plus 5, 446. En dan als je neemt die h, probeer het ook voor jezelf te optekenen. Als je neemt dan die h en alef. Het woord begint en met een alef. Als je He en alef bij elkaar doet, dan wordt het 6. En 6 is welke letter? Wav, oké. Okay. Dan wordt het wave, mem en, en taf. Yes? Als je dan die WAV nu tussen die twee zet, tussen de MEM en de taf, dan wordt het MEM, WAV en TAV. Dan wordt het MAVET. Zo so, wordt het uitgesproken ook als medeklinker: MAVET. En MAVET betekent dood. Wat is het nou? Het is weer. Zo'n ari, wat ik voor jullie vertel, probeer ik eenvoudig te vertellen. Wat betekent dat? Dat de waarheid is de naam van Hashem. Is ha -emet. Wat betekent dat? Dat die dezelfde gematria heeft als Mavet dood. Hoe kan dat? Nou, de bedoeling is dat als pas wanneer de mens zichzelf geheel dood maakt, betekent zichzelf doet afsterven, absoluut afsterven. Goed opletten wat ik zeg, maar dat heeft te maken ook met onze les. Met wat we leren nu met Benyahu Ben Jehoiade. Dus, als alleen pas wanneer de mens zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, dood, volledig, dan kan hij de schepper zien betekent, dan wordt hij, ja, dan heeft hij dezelfde gematrie als, als HMT, als de waarheid. Dus dat betekent dat die overeenkomst naar regenschappen heeft, zodra hij bereikt deze formule van Mawet, van de dood van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Dan die Mawet behoort bij de mens, en de waarheid is de schepper, dan hebben ze overeenkomst aan eigenschappen. HMF is de waarheid. Hij heeft dezelfde combinatie, hij heeft dezelfde getalwaarde als mawet dood. Dat is bijzonder belangrijk. En daarom wij, lang wij leven, want onze opdracht is niet om dood te gaan. Goed opletten. De bedoeling is dat wij leven hier op aarde, dat wij proberen de schepper aan te roepen en, en, naar, en het licht naar, naar beneden te brengen. Hier op aarde. Eigenlijk. Dat, dat, en maar dat wij hier die bewegingen maken van beneden naar boven, naar de ketter toe. Eigenlijk Aan de ene kant brengen wij Moeten we kilim ontwikkelen zo so laag mogelijk? Want hoe lager ik de kilim ontwikkel in mijzelf, des te hoger licht kan ik ontvangen. Klopt het, ja? Hoe, hoe meer ik mijn kilim nog een klik daarbij komt, Keter, als ketter hebben wij ketter, dan heb ik alleen maar nefisch. Als ik nog eentje klik daarbij haal, heb ik dan twee, heb ik dan hoogmaat. Uh, de klij dan heb ik, de, dan komt er licht, rust, erbij. So totdat zo tot ik kom tot de mens, totdat wij kunnen komen, tot die atteret is tot. Want tot malchut kunnen we niet komen. Wij weten dat tot de malchut, tot de ik bedoel, absolute malchut, ja, tot de dat kunnen we niet want dat is dan de marticoon. Maar wij kunnen wel. Komen tot de bijzondere malgoed natuurlijk altijd. En het is altijd, nooit komen we tot een malgoed. We komen altijd tot Ateret Jesot. Altijd komen we tot Ateret Jesot. Want we kunnen niet tot de Gmartikun. Kunnen we alleen maar uh, Ateret Jesot. Dus uh, met andere woorden, je kan zeggen dat drie sferoten van Ateret van, van Jesot. Of de helft van van Jesot. Maar de onderste helft van de Jesot en de malgoed niet, van de Kerim kunnen we niet, want dan is alleen, hebben we dan het licht van de gmartikoen nodig, om daar door te kunnen dringen, dus ook bij de mens, de helft van de jesot, ja, en de malgoed, niet, dat kunnen we niet, en dat is ook niet nodig voor ons, wat we moeten doen, is alleen maar, deze correctie te doen, dan, ja, want als we de helft van de jesot, de bovenste helft van de jesot, al, kunnen corrigeren, dat betekent welke licht kunnen wij daarmee aantrekken. Uh, Als we Jesod, de, de helft van de soort van onze klim, uh, klim, corrigeren volledig, welke licht kunnen wij dan aantrekken? De helft van de gaaien. De ja, helft niet. De helft van de gaaien. Oftewel de wak van de gaaien, maar gar van de gaaien. Kunnen wij nog niet, want dan de gaar van de gaar de, van de ga je, dan betekent dat de onderste helft van mijn, van de zoot, dan moet ik dan nog doordringen, dat licht, daar kan ik niet doordringen. Niem, geen mens kan daarin doordringen, want we hebben geen kracht. Aan ons niet gegeven, want het is door de tweede timtum. Maar tot de jesot, dat kunnen we wel, Dus de bovenste stuk van de jesot. Dat is wat, wat staat daarom daarom moet het uh, de besnijdenis dat is de, de, de, de betekenis van de besnijdenis dat tot de helft van de jessot, of tot de alleen maar uh, kopje ja hoofd kopje van zoals waren van de jessot. en niet meer. Want dan is niet meer niet meer. Dat no. is wat wij kunnen doen, maar. Wat wij ook doen, als wij steeds proberen, terwijl wij ons bezighouden met het heilige, als wij dan, zoals op de les wat wij nu doen, en thuis wanneer je doet, als je dan geconcentreerd bent, en steeds ga je verder met je concentratie in het geestelijk. Die momenten, in die momenten ontwikkel je die plaats in jezelf, die... Um, die dus verbondenheid en overeenkomsten en eigenschappen met de, de waarheid steeds ontwikkelt. En daarmee, natuurlijk, gaan we ook een stukje dood. Zonder dat kan het niet. Zonder dood, zonder dood te laten gaan van ons wens om te ontvangen, kunnen we niet. En ons wens, doodgaan van de wens te ontvangen, betekent niet dat, ik, uh, dat wij moeten niet ontvangen. Juist, het is, iedereen heeft zijn eigen manier van hoe hij doodgaat, hoe hij zijn wens om te ontvangen dood laat gaan. De ene kan dat doen bijvoorbeeld, en dat is ook varieerd in het leven, want wij hebben allerlei lagen van ons. Soms doen we echt dat wij niets willen. willen niet ontvangen. Andere keer, doen doen het wel dat wij we krachtig iets vechten. Met de wens om te ontvangen voor onszelf. En het schijnt net dat wij dat juist averechts doen. Alles hangt, alles hangt van de intentie. Men kan nooit dat aflezen aan de ander. Aan het uiterlijk gedrag van de ander. Men kan het nooit aflezen. Het is altijd, altijd alleen maar innerlijk. Het gedrag, gedrag kan zijn zo dat men denkt: kijk naar de mensen. Vroeger was hij wel goed, en nu is hij niet kosher, nu is het heel anders. hij is nu heel anders. Of dat, of allerlei, op allerlei manieren. Schijn. Steeds moeten wij een stukje schijn. Van ons weghalen van ons. Nog meer schijn weghalen. En alleen zoek, op zoek gaan steeds in onszelf naar waarheid. Nog waarheid elke keer dat jij je instelt voor waarheid. En waarheid is proberen te geven geven betekent, dat is heel iets anders wat wij waar we het over hebben en wat de wereld spreekt van geven. De wereld absoluut weet niet wat van geven. Maar wat wij proberen te geven, dat je van jezelf probeert te geven, dat maakt de winnaar in de wereld. Dat maakt je tot winnaar. geven, niet ontvangen en dan word je de winnaar zoals de, in deze wereld is. Maar geven van binnen waardoor jij de winnaar wordt omdat jij wint van de citra-acher. Dat is de overwinning. Je? Terwijl die citra-acher die, die loert, steeds op, op, ja, loert steeds en elk moment wil jou opvreten wil je ook kapot maken, wil je dat, en dat is, zo so is de wereld gemaakt, de ene tegenover de andere, dat is de dynamiek van het leven, okay. en dat maakt, dat geeft de ware sereniteit, die, die strijd, dat is de sereniteit, in die strijd moet je vinden de sereniteit, niet vluchten in al die, al die comedie van die filosofieën, van allerlei, alle. hoe zeg dat, Allerlei meditatie, technieken en alle technieken, dat is allemaal, allemaal uh, kunst. Ik heb een kunstzinnig. Alleen de wilskracht, nog een keer, de wilskracht, geen enkele theorie, geen enkele um, God, godjes, en geen enkele guru zal je helpen. Alleen jouw eigen wilskracht en niets anders. En dat is iets, steeds moet je erop. Hameren steeds moet je zien jezelf te onttrekken van alles behalve jouw kilim, alleen jouw kilim en de schepper. De schepper is de waarheid en wil jij dat de waarheid in jou komt, leven in jou komt, dan heb je geen andere keuze. Dan moet je ook waar waarheid in jezelf nastreven. Daar gaat het om. Ik ga Huh? Frontale met niet frontale botsing. We zeggen dat frontale botsing moet je niet, niet, niet, ja. niet ingaan. Je moet altijd geven aan de Citra agra. We hebben geleerd dat. Ja? Anders gaat het niet, niet. De Citra agra is een is een is een is een macht die ook erbij hoort bij, dat, bij alle krachten die van de schepper zijn. Dat is een van de ministerie van de schepper. Nou, dan moet je weten dat het een van de krachten belangrijke krachten zijn. Huh? Ja, en zoals in, de, in Job, in het boek Job. Dat is de nodige kracht die, die in de schepping is. Als je die, nee, dat is een goede kracht. Dus dat is een goede kracht. Dat is een, die geeft dan die. Kijk, wij moeten, wij kijken uh, kinderlijk uh, op de schepper. De schepper is lief. Ja, weet je. Ja, hoe, hoe, hoe, leert men, hoe leert men dan over de schepper de schepper is lief de heer is lief weet je? Men, natuurlijk is het zo so, maar het is niet moet je zo zien uh, een zelf heeft is niet uh, heeft geen eigenschap het is zo so dat als je jezelf Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Als je jezelf erop instelt. Dat jij lief bent. Ten aanzien van de hogere. Dan ervaar je dan. De schepper als lief. Als lieve heer. Als je jezelf instelt. In, uh, Door dien. Jij voelt jijzelf. Jouw kilim ervaart als dien. Jij ervaart de wereld als dien. Jij keert naar de linkerkant zo, dan zie je de schepper als een veldheer, echt als een grote veldheer en overwinner, zo so zie je, voel je dat de schepper zo is. Dat is allemaal subjectief gevoel, daarom, geen, daarom was er geen mening over van de profeten, geen profeet was, die kwam dan, die zei, de schepper is dit. Ja, Moshe was de grootste. Hij zag dat het Hawaia is dan Hawaii betekent barmhartig. Maar binnen de Hawaia. zit altijd een verborgen. We Het is niet zo of die lief is of die of die streng is. Altijd binnen om te komen tot die lieve Heer. Men kan niet komen anders het tot de lieve Heer anders dan door de strijd te komen door de Elohim heen. Ja, door de strenge meester heen te komen. Anders kan men niet komen. Dus men kan, iedereen begrijpt het? Men kan de Heer liefde niet ervaren voordat men de Elohim ervaart. Het is niet anders. Daarom is het. Hoe moeten we dat doen? Hoe je ja, praat, praat, praat. Ik ga niet praten, zo vijf jaar praat praten erover. Nee, hoe moet je het doen? Verdragen. De realiteit is uh, niet te, niet te dat niet te markeren als uh, genadig of lie, of, of dienachtig, ja, of dat, of dat. Het is soms dat en soms dat, alles is verschillend aan de hand van hoe de krachten zich hier op aarde die allemaal ontwikkelen, etc. Maar de hele bedoeling is om in elke situatie waar je bent, om te verdragen die situatie, want die situatie te verdragen betekent dat jij verdraagt de ware realiteit van nu jouw realiteit en de algemene realiteit jij ervaart verdragen want als je gaat verdragen dan kom je onvermijdelijk eh, tot het ervaren van alle namen van Hashem en niet alleen denken dat oh, hij is goed en waarom is hij niet goed waarom doe ik goed en hij is niet goed dan ben je niet goed genoeg om nog een keer, er zijn tien namen van, van, voordat wij komen tot de Hawaii. We hebben dat ook geleerd. Die, die steeds, als je komt, steeds naar boven, steeds andere namen. Een andere naam, andere manifestatie. Niet van de namen. de naam is hetzelfde. Maar de manifestatie van, de, van het licht aan de mens. De smaak die de mens proeft in. De realiteit, dat verandert. Maar altijd verdragen, nooit proberen steeds te verdragen. Het is nooit, uh, het gaat niet. Dan zeggen dat het is altijd gevecht. Maar altijd proberen te verdragen en te rechtvaardigen elk moment. Dat is het leven. Terwijl we allemaal vluchten van de realiteit. Steeds hoe de mens uitgekiend gaat vluchten van de realiteit. Hij denkt over. Oh, nog even, dan is het vakantie. Hij gaat leven met, een verwacht, met verwachtingen. Oh, nog even, dan... Uh, en mijn, uh, dan mijn geliefde komt, het is thuis. Zo oh, weet ik veel. Allerlei, allerlei andere dingen. Dan, dan het leven in het nu. En het leven in het nu is om te leven in het nu. Alleen dat is de realiteit. En dat kan je niet verkrijgen door verwachtingen door wat dan ook, maar je moet doorheen laten komen, het licht, dus je moet voelen dat in al die krachten, zwaartekracht, zware krachten, lichtere klacht, krachten, alles moet je vullen, dat moet, moet je laten vul, vullen, jou. Het, de realiteit moet zakken in jouw gevoel, dieper en dieper en dieper en dieper. En dieper. En je moet momenten hebben. Natuurlijk zeg je, het is makkelijker voor jou. Je doet niets anders dan of, of, of. Maar ik moet werken. Ik moet nog komen, dit en dat. Doe er niet ook op jouw werk. Kan je dat doen? Het hoeft niet lang te duren. Je hebt, je hebt altijd momenten moment. Dat je tien, vijf minuutjes hebt. Drie minuutjes hebt. Twee minuutjes. één minuut zelfs voldoende. Je gaat naar binnen. En op dat moment praat je met niemand. Dus ook niet binnen je hoofd. En je gaat alle krachten ervaren. En dan ga je pijn ervaren. Want wat je anders doet, is vluchten. Vlucht in je werk, nodig, natuurlijk is het nodig. Vlucht in je relaties, vlucht in allerlei andere dingen die je lief hebt, etc. En op dat, moment, op dat moment moet je niets lief hebben. En niet, niets, goed opletten wat ik zei, niets lief hebben en niets haten op dat moment. Liefde en haat, het zijn randverschijnselen. dat is niet de waarheid, dat is geen realiteit, goed opletten. Liefde en haat is het allemaal, allemaal wat uh, religieuze begrippen. De realiteit kent geen liefde en geen haat. De realiteit is uh, iets, een geheel waarbij de hele gamma van krachten zitten daar, alle smaken, verschillende smaken zijn er. Natuurlijk dat jij ervaart het via jouw eigen ziel. Jouw eigen niveau van je ziel. Dat alleen jij moet het zijn. Jij en de ware realiteit. Maar jij moet het laten penetreren, de realiteit, zoals die er is. Dus niet verwachtingen, niet wishful thinking. Niet joods, christelijk, uh, allerlei andere dingen. We hebben geleerd. Er zijn vijf lichten. Licht van Josje, licht van de oh die, die, lichten, die, die vijf lichten in de heilige, der heilige, die moeten wij, moeten wij aanvaarden, die moeten wij van naar binnen laten komen. Maar het is niet iets dat met, men kan dat vert, vertolken in woorden. Kijk nou hoeveel woorden leer, leert men, hoeveel, hoeveel ook zoals wij ook leren zoveel. Maar hoe, hoeveel leert bijvoorbeeld, uh, leren ze dan moeten en allerlei andere dingen? Komen zij dichtbij, vers, ze weten niet eens van meditatie. Hebben je heb, heb, heb, heb gezien dat zij kunnen mediteren? Weten ze niet wat die meditatie is? Ik ga naar een synagoge, heb je daar een meditatie? Vraag nou in, in, in, de, in de kerk, weten ze van meditatie? Zeg, dat is niet voor ons. Of de anderen die gaan mediteren, maar dan ze proberen dat uh, met zich met de natuur te verbinden. Maar dat is niet wat ik bedoel. Eh, ik niet verbinden jezelf met de natuur en denken dat je natuur dat dat jou brengt uh, uh, of dat zij gaan uh, natuur, na, na, als natuurmens worden. Ze, dan is het allerlei vormen uh, van afgoderij. Dus van de aanbieden aan de geesten, aan aan kracht, aan allerlei aarde, niet dat. Boven jezelf, boven alles optrekken. Dus, betekent dat jij ervaart de realiteit. Jij bent de meester van de realiteit. Jij bent de meester van de hele natuur. Niet dat jij verbindt jezelf met de natuur. Wat doe je daarmee? Jij degradeert jezelf tot de natuur. Wat, wat, wat ze doen, zit gewoon in de, in de houding. Zo, so hij degradeert zich zijn natuur tot de Zichzelf tot de domme natuur. De, de natuur is absoluut dom in vergelijking met de mens. Wat aan de mens gegeven is. De mens moet de natuur in handen houden. Betekent dat jij moet, wat betekent dat jij in elke toestand moet je nieuw leven. Dus niet liefde, niet daad, niet haat, niet vooroordelen en niet... Uh, ik vind dat lekker, dat leuk. Dan op dat moment is het niets. Wat was de manna, de manna, de hemelse manna? Had die smaak? We hebben geleerd. Had je absoluut geen smaak. Maar dan, dan de ene die bram die voelde daar, die ervoer, die smaakte daarin daar en kippe, ja, kepe De andere die smaakte daar een biefstuk. Well, die smaakte is smaak naar zijn eigen smaakte maar in. Eén sof is er geen smaak? Goed opletten. De schepper is niet iets dat met hem, met hem kan je dan praten. Op die manier. En soms heb je dan het gevoel dat die strenge meester is. Betekent dat jouw kilim zijn. Je hebt ingesteld op dat moment. Met jouw kilim. Dat jij ervaart hem als strenge meester. En dat kan je ook zo. Jij kan het ook zo bijvoorbeeld... Uh, uh, Inplannen in jouw leven. Je kan het inplannen. Dat jij bijvoorbeeld, jij weet het, dat jij iets bezig bent met, want we hebben gezegd, we hebben drie gedeelten van ons partsoef. Hoofd, als, ja, zoals hoofd, als joods. Als dan hebben we Griek in onszelf, dus de cultuur. En dan hebben we ook een passie, een neger in onszelf. Dan die, al die drie moet je dan geven een kans. Terwijl, kijk, dat kan je uit elkaar halen. En dat kan je ook verenigen. In, in, in elk moment, op elk moment moet je drie hebben. Zoals hoofd, middenstuk en binnen en onderstuk. Passie, altijd moet aanwezig zijn. Je moet passie niet kapot, niet laten kapot maken. passie. Begrijp je, dat is wat men probeert hier al duizenden jaar, dat uitbanen, passief van uh, de westerse mens. Aan de ene kant is het geweldig wat men heeft opgebouwd, want de mens, die al die verworvenheden die de mens heeft, maar het leven is daardoor, het leven, het ware leven is daardoor natuurlijk, uh, flink ingeboet, had in ingeboet, Inge huh? in Ingeboet, werkelijk. want de mens heeft niets nodig, geen, geen artsen, niets heb je nodig, alleen nieuw beleven, dus altijd als er probleem is, wat er ook in mag zijn, eerst in nieuw komen, dus voel het verdragen, ja, nog een keer, verdragen, de realiteit, absoluut verdragen, mij met liefde verdragen. Met, met, met liefde betekent niet voorkeur, maar betekent dat, jij, dat jij, het, jij het doet actief en niet geleefd wordt. Ja? Niet dat iets wordt opgelegd op jou. Oké, okay, okay, maken we een pauze even.